Michel Koenen met het NOS-journaal. In China worden ongeveer een miljoen Oeigoeren vastgehouden in strafkampen. Volgens de VN zijn daar zeer aannemelijke aanwijzingen voor. De Oeigoeren zijn een islamitische minderheid in China... die vooral in het westen van het land wonen. De Chinese overheid zou een regio hebben omgevormd... tot een gigantisch kamp waar Oeigoeren geen rechten hebben. In China zal maandag reageren op de bevindingen van het VN-comité... tijdens een VN-vergadering in Geneve. De Tweede Kamer is bezorgd over de plannen van Turkije om ook in Nederland Turks, Turkse weekendscholen te openen. Het is de bedoeling dat de leerlingen tussen de 6 en 17 jaar daar les krijgen in de Turkse taal, godsdienst, geschiedenis en maatschappijleer. En de scholen worden grotendeels gefinancierd door de Turkse overheid. Oppositiepartijen en regeringspartijen maken zich daarom zorgen over politieke beïnvloeding. Het Afghaanse leger en de Taliban hebben beide de overwinning uitgeroepen na de gevechten om Ghazni, een stad in het zuidoosten van Afghanistan. En bij de gevechten zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen, vooral Afghaanse soldaten, zegt een lokale ambtenaar. Op het WK Zeilen voor de kust bij Deense Aruus is Nederland weer verzekerd van twee medailles. Nog voor de laatste races is Lilian de Geus zeker van goud bij het windsurfen. Dorian van Rijsselbergen kan zondag zijn tweede wereldtitel pakken. Hij kan in de medal race alleen nog verdrongen worden door landgenoot Kiran Badlou. En Herenveen heeft de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De Friese wonnen in Zwolle met 3-2 van PEC. De Noor Morten Torsby scoorde twee keer voor Herenveen, Maar moest er vlak naar rust vanaf met rood. Voor Zwolle scoorde Mike van Duinen twee keer. Het weer nog, vooral in de kustprovincies buien. Met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Morgen in het noorden kans op een bui. In het zuiden af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1293 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwheids muziekprogramma. Vier nieuwe werken, ja ja, het gaat gewoon door. Um, de eerste is uh, van uh, de volgende dame, Lisa Zwertlo. Zij maakte het album A Voyager Solo Piano. Daar zijn uh, nogal wat artiesten van die dat doen en zij is er één van. Daarna Pieter Calandra met Carpe Noctem. En eh, dat is Latijns. Moet je even op de website kijken. Peaceful Wat dat betekent. Trouwens zijn al zijn tracks zijn in het Latijns. Maar hij heeft er ook de vertaling in het Engels achter gezet. Om het, om het wat eenvoudiger te maken. Goed. Eh, dit programma ook na. Eh, kan je terugluisteren op dezelfde website. Peaceful in Wo. En ik wens je heel veel luisterplezier. Eens even kijken. Lisa, meid, ben je er klaar voor? Ik geloof het wel.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 Go wonder you the day your son roam in to June da re da re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 W